Wij beginnen uh, Bridgadesha, pagina 12, het vers 27. Wij eindigden vorige les met de woorden van Yeshua dat. Uh, waar was dat? 27. Uh, Altier u, al ken, lotier u, wepnei ki einde waarke Hij uh, zegt, daarom wees niet, vrees uh, niet voor hen, want er is geen ding dat bedekt is, dat niet onthuld zal worden. En niets is wat verhuld is, dat niet gekend zal worden. See? Alles komt boven het water. En we hebben daarover gesproken. Ja, dat geen geheim moet je hebben voor Yeshua. Ik vond absoluut niets verbergen. Geen stukje van je eigen liefde voor wat dan ook uh, ergens verborgen houden. ...voor jezelf uh, koesteren dat, op welke manier dan ook. Dat is het koesteren, dat is een vorm van afgoderij. Dat is ook een vorm van afgoderij. iets behouden voor jezelf, anders dan alleen maar jouw kilim... ...die je moet uh, die moeten wij, uh, ter beschikking stellen aan... Yeshua. Dat wil zeggen, op deze manier verkregen wij onszelf. Wij denken dat dingen die wij verborgen houden, dat is mijn ik, ja, dat is mijn uh, schat. Zo denken wij. En dat, en dat doet ons, geeft ons kik, of pijn, of prachtige herinneringen. Of uh, slechte herinneringen, of wat dan ook, maar dat is dan geeft ons uh, uh, een zeker gevoel van eigen waarde, van rijkdom van het leven dat we, dat we zo voelen, huh? inhoud geeft het. Ja, dat is. Oh, ja, ik heb zoveel dingen meegemaakt, ik heb zoveel uh, dit en dat en dat. En, en Eigenlijk is dat een uh, ballast. Eigenlijk is het it, uh, iets wat de mens zich vrij moet maken. En dat is. Ik kan het niet een cultureel mens daarover aanspreken. Want zij menen dat dat is iets uh, wat. hun vorming is. Vorming uh, is oké. Er is niets aan de hand met de vorming. Maar al die herinneringen aan vroeger, alles waar, herinneringen zijn ook niet slecht, maar daar waar de, waar de lading aangekoppeld is aan een herinnering aan feit, dat moeten we zuiveren. Alleen dat brengen mensen weer leven, meer leven in. Dus niet bang zijn om te veranderen zegt Jezus. blijf van het veranderen, blijf verschillende uh, vormen van het leven uh, wie, uh, je eigen maken. Hey, niet, ha, niet hangen aan een of een andere vorm van identiteit. Je moet niet hebben identiteit. De mens is gemaakt zonder identiteit. Is, het is de mens hier op aarde die heeft zich opgebouwd met in, met naar identiteit om over het overleven, op welke manier dan ook. Elke klan wilde, ja, elke klan wilde overleven. Dus op deze manier, op, dat, op deze manier... Het was nodig misschien dat we in, in de loop van de geschiedenis... Maar het is, het is hoe meer de mens, hoe meer de mens, eigen mensheid komt tot zijn ontknoping, tot de komst van de machine, des te vrij, de vrij, de mens, des te vrijer de mens moet komen. Want elke vorm van de verbondenheid aan welke identiteit ook, is een vorm van slavernij. Eigenlijk, om uh, verbonden te zijn aan het volk Israël, betekent 100% slaaf zijn. Slaaf aan wat? Niet aan de schepper. Slaaf zijn aan een vorm van denken, dat opgelegd werd aan de mensheid. Oh, dat is, de Torah niet heeft niets te maken met Jodenum. Moet je goed opletten wat ik probeer te zeggen. Jodenum is apart in de so Torah. De Torah is apart. Jodunum, wat is de Torah wat we wat labeleren? De Torah zijn de namen, de heilige namen. De hele Torah is de heilige namen van Hashem. Dus elke woord wat in de Torah is, is de naam, de heilige kracht van Hashem. Farao wat dan ook? Wat alles wat zit in de Torah is in de namen van HaShem. Die en niet uh, en niet iets dat uh, um, behoor be, be het behoort bij iets wat heet Jodendom. Het right? is Christendom en alle andere dingen. Dus Befreid, mens moet zichzelf bevrijden dat is Yeshua leer ons bevrijd jezelf van elke vorm van de mentale keranie die er is. Dat is wat Yeshua leert ons. Eigenlijk Yeshua leert ook uh, zowel Joden als niet-Joden, ook zij die christenen zichzelf noemen, om zich te bevrijden van het christendom. Eigenlijk, om niet te, om, kijk wat Yeshua zegt, Heren, zegt niet aan geloof in mij, heb je dat ergens gehoord? Dat Yeshua, of dat Jeshua zou zeggen. Geloof in mij. Wat had hij gezegd. aan zijn laatste. laatste uh, in de. In de laatste maal. Ja, maaltijd. Toen ze nuttig de maaltijd van Pesach. Wat had hij. Had hij aan hen gezegd. Toen hij brood. Uh, bra brak. In, in, en wijn. Had gedronken. En dan. Zegen die gaat gezegd okay. worden. Herinner je aan mij. Ja, herinner je aan mij. Herinner je aan mij betekent niets anders. Herinneren betekent wek mij, de kracht van mij, op in zichzelf, in jouw kilim. Wek in jouw kilim steeds herinnering aan mij. Dat is alles wat op deze manier zal je met mij, via mij verbonden zal zijn met de Vader. Maar niet te hangen aan welke vorm van eh, groepstiranie die in de wereld bestaat. En daarom zegt hij ons, eh, zegt hij in dat vers in dat laatste vers 26, wat wij vorige keer hadden gehad, als de laatste: en dan zegt hij: vrees niet voor hen, vrees niet voor die groepstiranen. Want alles wat zij, want uh, al die uh, theorieën, al die menselijke kennis wat zij aan jou voorschotelen, alles zal toch wel uh, vroeg of laat zal, uh, dus dat is allemaal, dat is wat bedekt is. Al die religies, zijn allemaal bedekte vormen, bedekte vormen van... Uh, Iets wat bedekt is. In plaats van te, te onthullen De schepper via Yeshua. En men bouwt allerlei. Uh, huh, lagen om te uh, bedekken. De mens uh, te scheiden van de bron zelf. Natuurlijk dat is, uh, dat is goed bedacht. Uh, dan de mens uh, loopt dan naar die, naar die dom dominee. Naar een of andere dominee of een andere, andere rabbi, wat, wat, wat, wat kan die hem helpen? Wat is dat nou? En die dan uh, uh, hem dan uh, eert, en uh, weet ik veel, en allerlei andere vormen van jeans beton, wat dan ook, hem uh, verleent. Dom. Ja, ja, allerlei dingen dus. In plaats van de, de, de mens. Eh, eh, onbaatzuchtig te leren. Eh, direct Directe relatie op te bouwen met zijn eigen redding. Dan moet de mens een redding zoeken in de, in de kerk. In de synagoge, et cetera. Terwijl daar, mijn vrienden, daar absoluut valt niets te zoeken. Niets te vinden. Geen enkele... ...religie, geen enkele ...tempel in de wereld, geen enkele... Uh, ...goeroe, wat dan ook... ...kan je iets brengen... ...reding kan niemand brengen... ...geen niemand, absoluut niemand... ...en dat is daarom... ...en zij hebben als het ware de macht... ...opgebouwd hier op aarde... ...op allerlei, in allerlei vormen van... Uh, ...dominant... ...dominantie... In, ...om de mens te domineren door een bepaalde vorm in van hun groepstyrannie. Onthoud dat erg goed. Yeshua wil niet dat dat yeah, mens uh, gelooft in hem als in God, of so weet ik wel, zoals de so christenen dat doen, dat zij hem op een sokkel zetten. Uh, Natuurlijk zit daar ook voor hen een vorm van redding van... dat zei het door Orma Keef iets ontvangen... waardoor het is wel natuurlijk van boven gegeven, ook Christendom ook. Dat zij dat de mens uh, indirect ook voelt... Huh? Maar that the men's word, inderdaad de mens voelt uh, dat niet zelf, hij voelt dat hij... Het is net zoiets als opgelegd is op de mens. Het is niet de persoonlijke relatie. Men kan niet uh, voelen hem tête à Dus uh, Yeshua wil dat wij mensen worden, dat elke mens individueel wordt. Alleen door het individueel te worden, kan de mens uh, zich bevrijden en de reding ontvangen. Daarom zegt hij dat. Wees niet bang voor hen, voor die groepstiranen. Uh, want niets is wat verborgen, wat, wat uh, bedekt is. Hun ideeën, hun uh, rare praktijken, Want je weet niet wat ze allemaal uitspoken uit, uit, uh, daar allemaal. Al die religieuze, al die, niet religieuze, maar al die... Traditionele wat er ook is Jij ja, ziet het absoluut niet je ziet alleen maar de uiterlijke kant ja, achter die mooie pakken all die, all die, all die, dat glanzende wat daar allemaal zit dat kan je niet zien en dat is wat Yeshua zegt dat alles wat bedekt is zal onthuld worden uiteindelijk zal uh, de mensheid niet in groepsverbanden komen al die groepsverbanden zullen uit elkaar gerukt worden. Door de waarheid. Door de goddelijke, Door de. Door de geest. Waarbij geen grenzen zullen, zullen meer zijn. Geen verschillen zullen zijn tussen de volkeren. Het is allemaal door de mens bedacht. Het is niet zo. Zo so is de wereld. Zo so bestaat de wereld. So, men so is zo so ingegroeid in dat, in dat wan. In dat wan idee dat de ene is anders dan de andere en de ene is hoger dan de andere beter dan de andere allemaal, allemaal concurrentiestrijd, wat niet helemaal niet uh, van de hoge hand zo de mens kan nooit op deze manier komen tot zijn volmaaktheid. alle vormen van, van concurrentie komen, komen ook door, door dezelfde geest terwijl alles moet gecoördineerd zijn, in één in doel nastreven na, na, na zijn, in alles wat er is. Kijk nou hoe, hoe, hoe zo de wereld zien, eruit zien. hoe de technologie als voorbeeld uh, eruit zou kunnen zien als bijvoorbeeld alle, bij wijze van spreken, alle uh, bouwers van melkmachines bij elkaar ja, zouden komen en zouden gaan samen investeren in één groot bedrijf waarbij ze alle fijne, fijne, verfijne dingen zullen bedenken over de melkmachines, ja, en niet met elkaar beconcurreren met, met be, be, be, beperkte middelen en de ene be, be, gaat iets pakken van de andere model, et cetera, en gaan allemaal concurreren elkaar en streed aanvoeren. Zo is het ook in elke andere branche, in elke vorm van het bestaan dat Joden moeten ophouden om Jood te zijn, Christenen moeten ophouden uiteindelijk zo so zal het zijn wat ik jullie vertel is het onvermijdelijk wat ik jullie vertel want ik spreek niet van de ik spreek van de uh, van het goddelijke mm, plan wat hoe hij heeft de wereld maar langzamerhand... ...de wereld komt er uh, aan toe... ...stap voor stap, door pijn... ...en door alles, uh, verdriet... ...ellende, want op deze manier... ...zoals het gaat... ...steeds traditioneel gaat het niet... Het ...zal niet gaan... ...en daarom alles komt boven het water... ...en als wij weten dat alles... ...moet komen boven het water, dan... ...moeten wij als de eerste... Werken iedereen aan zichzelf om wat Yeshua zegt verwezenlijken binnen jouw kidney? Niemand van ons kan dat. Kan ik dat? Absoluut niet. Maar ik werk eraan. Ik vertrouw, probeer te vertrouwen. Mijn vertrouwen moet groeien. He, alles hangt van mij, van, elke, van iedereen, van jullie af. Alles is binnen jouw bereik. Persoonlijke bereik van iedereen en niet denken en rekenen dat iemand anders of iets anders kan jou helpen of redding geven. Steeds op een volwassen manier om te gaan met je leven, waarbij je weet dat ik en Hashem via Yeshua Het is hetzelfde, of je zegt. Jeshuwa, wie sekt dat ze moet doen dat via Jeshuwa ontvangen kan hij leeft ontvang. Zijven en twintig. Dat zeer niet om lachem behoosh, de vaor waar waarsher ila hees asmiu miel agagot. Wat ik zeg aan jullie in de duisternis, zeg het in het licht. En wat ik zal luisteren, wat ik zal fluisteren in jullie oren, maak bekend, Miagha boven. De. Uh, boven de dakken. Van boven de dakken. Van boven de dakken. Daken. Daken. Van boven de daken. Van boven de daken. Huh? daken, boven de daken. Boven de daken. Is, wat zijn de daken? Onze vier. We hebben vier stadia. Die eindigen met een dak. Een dak. Maar. Jij moet het vertellen, je moet het eh, laten weten, ja, bekendmaken boven het dak, dus boven het verstand. Dat is wat ik zo'n zeggen. En het is zo, zie je wat hij zegt dat wat ik jullie zeg. In de duisternis betekent uh, ook s'nachts, kan je dat zeggen. Dus op een manieren kan je dat, kan je dat uh, zien. Maar in de duisternis betekent ook waar, waar op, de, op momenten wanneer jij het uh, niet met jouw verstand uh, bezig bent. Dat jij als het ware... In, uh, Overheeft jezelf aan mij, en dan in die the momenten laat ik je iets weten. En verband daarmee misschien zal ik iets jullie jullie vertellen iets wat ik in uh, deze eén van deze nachten heb ik ook zoiets ontvangen wat ik, uh, wat, wat ik zou kunnen zeggen dat ik het van Yeshua heb ontvangen. Ik had nog nooit aan jullie dat gezegd. Ja? Hoeveel lessen hebben we nu? Heb ik nog nooit gezegd dat ik ooit een boodschap ontving van Yeshua om aan jullie dat door te vertellen. Ja, maar het is niet iets verhevens, iets zo. Het is gewoon... Uh, het is niet iets dat dit in woorden weer, wordt weergegeven, of dat jij een beeld ontvangt, of dat jij ziet je schoen, dat jij allerlei, zoals men dat allerlei verteldingen dingen, dat men je schoen ziet, en dan weet ik veel. Het is gewoon een, een vorm van een uh, ontvangen in de geest, ontvangen in uh, iets, een glimps, zeg je dat, een ja, een soort een soort uh, een vonk of een, een, een zin van dingen waardoor je, waardoor je voelt dat jij het is niet, het is niet van jou. Dat jij iets ontvingt wat opluchting brengt in jou en een bepaalde boodschap, als het ware, naar kracht jou geeft om het te doen en dat door te geven aan de ander. Dat heb ik zo'n gevoel, dat zoiets heb ik ontvangen. En duidelijk kracht heb ik gevoeld, dat ik het moet aan jullie doorgeven. En daar nu lees ik het, dat wat hij zegt. Dat wat ik aan jullie zeg, s'nachts moet je ook uh, vertellen dat van de hoge, boven boven de daken. Dat betekent boven het verstand gaan en dat bekend maken. We hebben geleerd, uh, op een paar lessen hebben we al gehad, uh, waar ik aangekaart had iets wat um, wij een naam hebben gegeven van de dubbele druk. Herinner me? de dubbele druk. De, dat, uh, de wet van de dubbele druk. Dat, de, druk de druk van binnen en de druk van buiten. En Dat moet dat de hele kluw van het geestelijke werk... De hele kluw van aanpakken van elke situatie, elke, elke probleem en elk geluksmoment. Et cetera. Wat er ook is, om steeds de, deze wet van principe, we zeggen, de wet van de gelijke, van de gelijke druk, aan uh, toe te passen. Dus en toen hadden we gezegd dat het is een druk van binnen en een druk van, een druk van buiten. Nou, wat is druk van binnen, uh, kunnen we wel ons voorstellen. Ja, dat is van binnen. Maar wat van buiten is, heb ik toen nog niet duidelijk gemaakt. Want het was even zo... Moest het groeien, dat, dat uh, concept. Uh, natuurlijk betekent dat niet van buiten jouw keelie. Uh, het is niet zo dat wat van buiten mij zich om... Uh, uh, ...wat er gebeurt buiten mijzelf... ...dat betekent dat de druk... ...dat dat is de druk van buiten... ...dat is absoluut niet wat, ik, wat wij bedoelen. En de druk van binnen... ...en de druk van buiten... ...en allemaal binnen, binnen de mens. Goed opleid. Bijzonder belangrijk... ...wat ik probeer... Uh, ...onder woorden te brengen. Want het was in één glimps... ...in één... ...flits... ...en dat moet ik allemaal weten... Uh, ...te vermengen met woorden terwijl het naar kracht was. Het is niet in woorden, maar het was een iets wat, wat ik moest doorgeven aan jullie, wat echt een praktische, het meest constructieve, de meest constructieve en voor de hand liggende manier om dat toe te, toe te passen in elk moment van je leven. En als je dat leert en je gaat het toepassen aan jezelf, jezelf als proefkonijnen zal zien... Hoe geweldig het werkt. En hoe geweldig jij de baas wordt in elke situatie waarin jij verkeert. Of komt te verkeren. Daarom probeer het absoluut alles te geven om het te pakken. Wel, en toe te passen. Steeds toepassen en niet alleen maar leren. Wij leren alleen dingen om toe te passen naar krachten. Dus over die, de wet van... Uh, de twee dubbele drukken dus. Dat steeds moeten we het de druk van binnen en de druk van buiten uh, egaliseren, zeg je dat, uh, gelijk maken. Nou, wat betekent druk van binnen? Hadden kunnen we van ons voorstellen, maar de druk van buiten, dachten we dat misschien is het iets van buiten, wat er gebeurt buiten mee om. Nee. Wij hebben altijd te maken met onszelf, alleen met mijn Ja, wat voor kilim hebben we in onszelf? Welke kilim hebben we in on onszelf? We hebben altijd twee soorten kilim. We hebben gitzonioed en primioed. We hebben inwendige, primieut. We hebben de kilim, die inwendige kilim zijn. En we hebben uitwendige kilim. Dat is wat we hebben. Nou, wat we hebben van boven tot onze... tot onze Tot onze... NAVO, dat is na vanaf de tweede symptoom is het inwendige killing, dat ben jij. Maar onder de tabor hebben we zeeranpienen, maar goed. Dus tot de tabor, wat hebben we? Kettergogma in de bina. En onder de tabor hebben zeeranpienen ook. Wel. Dat zijn die zijn als gevolg van de tweede symptoom uitgegaan, dat is een uitwendige killing. Dat is wat, wat wij noemen, dat inwendig en uitwendig. In de inwendige kelium, dus, in, tot de taboer van boven, vanaf het hoofd tot de taboer komt het licht, kan het licht binnenkomen, en dat wordt dan orpniemie. Innerlijke licht. Onder de taboer kan niet het licht binnenkomen. Op deze manier, dat komt licht. Op een andere manier komt een beetje als als, eh, zeg je dat, als eh, schijnen via de middelste lijn gaat daar ook ...en zekere schijnen komen... ...maar niet in de ware kilim... ...van de Zerenpinnen, maar goed van ons. Geen mens ontvangt in zijn... ...onder de taboor... Uh, ...dat zijn de uitwendige kilim... ...daar ontvangt de mens niet... ...in de kilim zelf. Daar ontvangen wij door... ...via de boven de tabur, ja, ...ons te, naar boven te brengen... ...onze maan... ...en daar voor ons te verbinden met de bina, ...dan gaan we dat trekken naar beneden... En de bina, als het ware, leent ons dan de kilim, is dus van zeer en goed die geeft, zij geeft het ons, haar kilim van de zeer en goed om daarin het licht, binnen het licht te, eh, te ontvangen. Maar in onze zeer en goed kunnen wij niet, tot de gmartekoon kunnen we dat niet ontvangen. Dat doet er niet toe. Maar de correctie betekent dat wij wel daar kunnen wel ontvangen, dan, maar dan in de geleende kilim. Dat soort, betekent een soort schittering. Niet van binnen, maar van buiten. Nou, deze overeenkomst, dat is de overeenkomst, die, dat is dan die gelijke druk die wij moeten uh, steeds nastreven. Dat de innerlijke kereem, dus boven de gesê, en uitwendige kereem, dus onder de, onder de tabor, of on, tot de tabor van boven, tot de tabor, tot de, tabor, tot de navel, en van onder de tafel, onder de navel, dat die gelijke druk moeten hebben. Wat er ook gebeurt met jou, of met wat dan ook, dat moeten we zorgen dat die twee eh, gelijke druk hebben. Want het is te vergelijken, te vergelijken analogiewerking is net zoals van boven tot de tafel. Hebben we net als kunnen we vergelijken met 17. En, en onder de tabel is maar goed. En oftewel, goed opletten. Oftewel, boven de tabel is het mannelijke, het gevende, ten opzichte van het wat onder. de taboor. En onder de kerim de aspa, kerim van het geven, dat is het mannelijke wat geeft. 17. Oftewel, de, die, ...daar wordt wordt het gegeven naar onder de taber. Onder de taber is mal goed. Die moet ook ontvangen. Op, wel, op haar manier, ja, in de kilim van Bina doet er niet toe, die zij leent van de van van Bina. Maar toch wel een zekere straling komt daar naartoe, indirect, als schittering. Bedekt, wat is, dat is ook wat gezegd wordt, dat het bedekt wordt. Bedekt die zonde onder de zonde de, uh, onder de navel. Bedekt de zonde. Dus, met andere woorden kunnen we ook zo zeggen. We hadden ook vorige keer gesproken over mannelijk en vrouwelijk. Ja, in de mens. Ja, herinner je nog? Mannelijk en vrouwelijk. En dat zij, die mannelijk en vrouwelijk, moeten ook... Uh, in bepaalde, in bepaalde uh, harmonie komen. He? Hij moet aan haar geven, het mannelijke in de mens, we spreken altijd van, van, van, van een, over een mens. Dat, natuurlijk kan je dat pro, pro, pro, ook in het algemene aspect kan je dat ook zien dat dit opgebouwd kan worden tussen twee personen maar we spreken van een mens, daar gaat het om alleen dat, dat redding brengt aan de mens dus het mannelijke en het vrouwelijke in de mens dan hoe wordt het gezien? het mannelijke is wie is, is innerlijker het mannelijke of het vrouwelijke in de mens wie is innerlijker wie is hoger, het mannelijker in de mens doet er niet toe, een vrouw of een man is altijd het mannelijke is hoger. Waarom? Die is gevende. Wie gevende is, is mannelijke. Wie ontvangend, ontvangende is het vrouwelijke. Eindelijk. Dus ook in de mens, welke in de mens dan ook man of een vrouw is. Zijn mannelijke is altijd boven de gazé, boven de taboe. Oftewel de innerlijke kilim. Ja? Het innerlijke, de innerlijke druk komt van wie dan? Van, de, van het mannelijke in de mens. En het uitwendige druk. Komt van wie? In kilim van het vrouwelijke. Onder de tabel. Dan gaan we een beetje preciseren wat we, wat we leren. Dat is echt van toepassing wat ik nu vertel. Als je dat stap voor stap met vragen. Ik kan wel straks vragen stellen. Maar dat brengt de reading absoluut. Praktisch. Right? Dat is wat, wat we leren. Oké. Okay, we hebben nu geleerd. Dus twee drukken. Drukken innerlijke en uiterlijke druk dat betekent, kunnen we met andere woorden zeggen, dat het mannelijke en vrouwelijke in de mens zijn twee ja, twee aspecten in de mens, in elke mens het mannelijke moet geven aan het vrouwelijke en het vrouwelijke moet op een koschere manier ontvangen van het mannelijke, op een koschere manier willen ontvangen van het mannelijke wat betekent dat? Dus dus wat betekent mannelijke en vrouwelijke moeten ook dus druk van het mannelijke in de mens moet overeenkomen, gelijk zijn aan de druk van het vrouwelijke in de mens. Dus je ja, zie, ziet dat we gaan verder een stukje verder in het begrijpen hoe dat werkt. En dus, dus het mannelijke en vrouwelijke moeten in de mens zelf moeten in evenwicht zijn. Goed opletten wat ik probeer. Probeer absoluut alleen maar te concentreren op wat, wat we leren. Wat betekent dat mannelijke en vrouwelijke moeten uh, gelijke druk hebben? Want wij hebben geleerd dat als het mannelijke uh, drukker is, ja, als het innerlijke drukker is hoger, dan de mens uh, ziet de realiteit niet op dat moment. Dan, kom, uh, dan kan je niet het hele plaatje zien, de realiteit van het moment, kan je niet zien. Je? Want dat innerlijke druk is hoger, de innerlijke druk is hoger, krachtiger is dan het vrouw. Dan het, of het mannelijke is krachtiger dan het vrouw, de vrouwelijke. Dan is het onevenwichtig in de mens. Dat betekent dat zo so de mens is niet gemaakt. De mens is gemaakt op de manier dat zijn mannelijke en vrouwelijke in evenwicht moeten zijn telkens elk moment. Oké? Okay. En nu goed kijken hoe dat, hoe dat werkt. En nu kan je dat ook zien, dat uh, kan je dat ook van binnen, maar je kan ook uh, parallellen hebben, trekken met de, het mannelijke man en vrouw relatie in deze wereld. Dat je een beetje dat dat laat jou, laat jou meer, beter beter begrijpen hoe dat zit bij jou. Nog een keer. Elke mens heeft in zichzelf het mannelijke en vrouwelijke. Ja. En er zijn twee drukken. De druk van binnen en de druk van buiten. De druk van binnen is de innerlijke druk. Dat is dan het mannelijke in de mens. Komt overeen met het mannelijke in de mens. En de druk van buiten is niet wat buiten mijn... Kilim is, in de lucht ergens, maar dat is ook binnen mijzelf, maar dan uit de wendige kant van mijn kilim. En dat is het vrouwelijke. Kijk, wat ik jullie vertel is diepste, diepste dingen van de diepste, diepste dingen uit wat er aan de mens heeft gegeven zijn. Maar ik probeer het, het is wat, ik zeg het nog, het is wat mij gegeven wordt om dat in, in, op de vingers, dat, probeer het uit te leggen en dat werkt, absoluut. En dat is wat ik had, zoals ik had gezegd, dat, dat is wat Yeshua had mij gisteren gezegd. Hij gaf mij ook het antwoord en zei ook dat ik dat aan jullie moet overbrengen. Niet, niet met woorden, maar naar krachten. Dan heb ik nooit aan jullie dat gezegd. Dat, dat Zoiets ontving ik van Yeshua. Of so. Dat is niet belangrijk. Maar belangrijk is dat, uh, dat het komt van boven ook de uitleg. Dus het mannelijke en vrouwelijke, goed opletten, het mannelijke en vrouwelijke in de mens moeten gelijke druk hebben. Dat betekent, ik geef een voorbeeld in deze wereld. Als twee mensen, mannelijk en vrouwelijk, dus zij moeten, regel, zij moeten zoveel mogelijk pro proberen in evenwicht te zijn, betekent dat dit, het, als het ware, in permanente zwoek blijft. Binnen de mens. Het mannelijke en vrouwelijke moeten zo zitten in elkaar... dat het mannelijke, is als het ware, komt binnen het vrouwelijke. In de mens zelf, naar krachten. Ja, dat is net als een copulatie in deze wereld. Zo is het ook geestelijk. De mens moet bewerkstelligen bij zichzelf naar krachten. Dat zijn mannelijke en vrouwelijke. Want we hebben geleerd. De mens is geschapen hoe? Man en vrouw heeft, heeft Elohim geschapen... De schepper heeft de mens als man en vrouw geschapen. Niemand heeft het begrepen. Niemand begreep het. Hoe dat zit in elkaar. Dat is wat ik jullie vertel. Dus van binnen moet je steeds in elke toestand zorgen ervoor dat jij deze copulatie tussen, jou, tussen jouw mannelijke en vrouwelijke tot stand brengt. Mannelijke is van boven van je hoofd tot aan, aan jouw uh, navel. En van dat is net als zeer en pien. En onder de navel, dat is jouw vrouwelijk. Het mannelijke moet geven aan de vrouwelijk. Op welke manier? Oké, okay, we hebben dat geleerd in de zoger. Van haar moet het afkomen. Van een de, van de man, maar goed. Zij moet man toen op, opbrengen naar boven, boven de taboer. En dan van boven de taboer, daar verbinden ze zichzelf met zeer en pien. En hij geeft haar dan verder naar beneden. Uh, straling, op deze manier. Maar hoe werkt dat? Hoe kan je dat proeven? Hoe kan je dat, een methode hebben, dat jij telkens, in elke situatie, dat kan toepassen. Zonder alles weer op te denken. Met, met alles in acht genomen wat we hebben geleerd over leven in het nieuw, alle andere aspecten wat we hebben geleerd, moet je kan allemaal geld allemaal van verschillende invalshoeken, precies hetzelfde plaatje van het, de reddingsformule uh, behandelen wij. Maar nu, deze keer, wat ik jullie vertel is krachtig, bijzonder krachtig en bijzonder praktisch. Daar gaat het om, dat het praktisch moet zijn. Dat ieder van jullie gaat toepassen. Ik moet het ook toepassen, ook ik bij mij lukt het ook niet. Steeds moet ik het toepassen, het is niet niet en elke situatie is weer nieuw. Elke situatie doet zich op een andere manier. En dan moet je wel deze regula regulatie, regulering moet je treffen bij, binnen jezelf. En dan is de rating op elk moment is verzekerd aan jou. Want de man man vrouwelijke heb je bij jezelf. Kijk, jouw vrouw, jouw man die kan wel dingen, allerlei dingen uitspoken. Uits ja, uitspoken, allerlei dingen, allerlei komt hij in de stemming een slechte stemming of dat. En dat gaat er natuurlijk ten koste van jouw sereniteit, etc. Allerlei dingen kunnen gebeuren. Maar als je dat van binnen weet, dit mechanisme, hoe dat werkt. Dan wordt het een wonder. Ook de ander die ziet wel dan op dat moment dat jij onbegrijpelijk voor de ander. Dat jij verbindt, op dat moment zit in een soort sereniteit. Zonder zitten zo in uh, te mediteren, heb je geen meditatie nodig. Je moet het voelen. Boven jou tot jouw midden is zerenbeen, oftewel gevende, de innerlijke kliniek. De druk moet van, tot, tot jouw, uh, van boven tot, jou, zeg dat, tot jouw uh, navel. Gelijk komen steeds met de druk van onder jouw navel. We maken een pauze en dan gaan we weer